Jij hebt met het Een van de zogeheten tattoo-killers is op de vlucht geslagen. Verdachte Corpe heeft eergisteravond zijn enkelband doorgeknipt en is sindsdien spoorloos. De in totaal vier tattoo-killers staan terecht voor een moord en tegen hen is levenslang geëist. Ze danken hun naam aan de grote Chinese symbolen die op hun rug staan getatoeëerd. De op de vlucht geslagen verdachte had vanochtend in Rotterdam in de rechtszaal moeten verschijnen. Suzuki en Jeep moeten in verband met Schumel Software dieselauto's terugroepen. Het gaat om diesels van het type Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee. Die stoten veel meer stikstof uit dan de fabrikant opgeeft. Minister van Veldhoven voor Milieu noemt dat onaanvaardbaar... en daarom moeten de fabrikanten de software aanpassen. De Schumel Software is al in 2017 gevonden... maar nu is na uitgebreider onderzoek ook echt gebleken... dat de auto's op de weg vervuilender zijn dan in de testsituatie.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM We Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft? Dit is ZFM. welkom terug. Ja, we hebben nu een onderwerp ja. dat een heleboel mensen niet echt leuk of wel leuk zullen vinden. Ja, inderdaad. weer. De, dan uh, zie je de uithoeken, zeg maar weer. Ja. De tegenstellingen. Maar dat ga, we gaan het eventjes nog hebben over vuurwerk, als het nog mag. Ja, het is nog januari. Dus. Uh, ja, want een totaalverbod in Rotterdam blijkt toch uh, een meerderheid voor te zijn. Rotterdammers mogen tijdens de komende jaarwisseling zo goed als zeker geen vuurwerk afsteken. Dat meldt ad.nl vanochtend. In plaats van de VVD steunt D66 nu met zekerheid het afsteekverbod. De, de, de VVD laat instemming afhangen van een centrale landelijke maatregelen. Maar met de Democraten aan boord is de VVD niet meer nodig in de Rotterdamse gemeenteraad en is er een meerderheid. Om de jaarwisseling in de stad een heel ander karakter te gaan geven. Ook de Tweede Kamer stevend af op een vuurwerkverbod, maar dat zou slechts gelden voor het meest riskante vuurwerk. Het is dan nog wel toegestaan om zelf lichtvuurwerk af te steken. Als daar meer duidelijkheid over is en de VVD vindt de landelijke lijn ver genoeg gaan... dan is de partij geen voorstander meer van een algehele vuurwerkben in de stad. Een voorbehoud dat overigens al was aangekondigd in de eerdere steunverklaring. Nu D66 ook voor een totaalverbod zal stemmen in Rotterdam dus... is de positie van de VVD niet meer van doorslaggevend belang... GroenLinks Groen strijdt in Rotterdam al jaren voor een vuurwerkverbod. En is dolblij met een nieuwe bondgenoot die geen voorwaarden heeft ingebouwd. Ja, het blijft toch... Uh, ja, het blijft twee, jaar, uh, twee, twee, twee strijdig. Hè? Ja. De een vindt het prachtig. Mijn zoon bijvoorbeeld, die is er helemaal gek van. Die zou het vreselijk vinden als er geen vuurwerk meer afgestoken mag worden. En anderen ja, voor het milieu is het, waar we het toch de laatste tijd erg over hebben, is het wel goed dat het niet doorgaat. Ja, ook vooral die incidenten. En ja. natuurlijk de, daar. Nou, dat is het denk ik dat, ook Dat eigenlijk. is vooral ook de aanleiding hè, om ja. er altijd over ja. te hebben. Ja. ja, inderdaad. Goed. Nou, dat is... Uh, uh, happy New Year draaien. <laughs> nee, nee, nee. Nee. nee, dat doen we maar nee. niet meer. Uh. Nee, we gaan dansen aan zee. <laughs> Oké. Okay. Met Bluff.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 op volle zee dus ik neem je na maar mee gun me vaarwel en vergeef me dat ik hard op alle passen tel laten we dansen aan de waterlijn, dansen aan. Eén voor je tranen, twee voor de mijnen, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. aan de zee van uh, bluff. zou uh, zou ik nu niet doen trouwens hoor. ja nu dan ja <laughs> ik denk dat je er vanaf waait. Ja, het ook. Uh, even kijken. Uh, we hadden gisteren was de voorleesdag in de bibliotheek met het prentenboek van het jaar 2020 en daar hebben uh, Roy en ik uh, een interview gehouden met de burgemeester die mocht dat uh, gaan voorlezen het prentenboek van het jaar. Uh, en daar hebben we een stukje interview opgenomen. Ja, die burgemeester is niet echt een mopper hoor. Dat valt wel mee. <laughs> ja, onze openingsvraag is ook uh, best wel toepasselijk voor zijn... Uh... Goed. Dan gaan we even naar luisteren. Ja.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 Kinderen voor kinderen. En hoe beter kan het niet, hè? Boekenwurm. Ja, ik, uh, inderdaad, we moeten kinderen stimuleren om veel te lezen. Het is goed voor hun ontwikkeling en goed voor de Nederlandse taal. Ja, mooi gezegd. <laughs> Dankjewel. <laughs> uh, ja, deze week was er iets bijzonders aan de hand. Uh, de Formule 1 komt er natuurlijk bijna aan. Je zou het bijna vergeten. Maar de F1-wagen -wa van Max uh, was uh, even kort te zien op de Zandvoortse boulevard.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 En voor jou? Ja, super vet, absoluut. Ja, ja. Zeg maar even, dag Max, tot uh, 3 mei, hè? of uh, in mei. Ja, ze zijn welkom, dus als ze hem wel kwijt willen, ze zoeken nog een parkeerplaats. Ik heb nog wat parkeerplaats over, dus dat is geen probleem. Ja, dat was de reportage van NN News. En het nieuwe model van de racewagen, het kleine speeltje van Max, is natuurlijk te bewonderen in mei. Dan gaat het echt allemaal gebeuren. Uh, zoals... Uh, Marcel ook al zei van Rabel. Dan gaat de Grand Prix van Zandvoort officieel van start. En uh, ja, het begint nu inderdaad echt te leven. Hè? Ja. Ja. Ja. ja, die man die dacht dat hij er niet in zou passen. Nou, als Marcel erin past, dan past die man er ook wel in. Hoor. Ja. Nou, ik zag op de reportage <laughs> dat hij erachter is gaan oh. zitten. En dan zo de foto is. Oh, ja. ja. En uh, de, vandaag hebben we uh, voor het volgende item uh, artiest in het licht. We hebben dit keer niet echt een artiest met een nummer... Maar we hebben wel uh, Arjan Robben, die is vandaag jarig. En uh, iedereen kan zich denk ik wel de wedstrijd tegen Spanje op het WK van 2014 herinneren. Dat is echt zo'n moment van, ja. waar was je toen? Zeg maar. Ja, zeker, ja. Uh, nou, ik zat voor de tv. En uh, hier is een kort fragmentje van uh, Arjan Robben die de 5-1 scoort. Het uh, hardlopen voor volwassenen met Robben. Uh, Robben Robbe loopt de Amos eruit, terwijl Casillos moet komen. Maar die komt niet, draait Robben, wordt het 5-1, wordt het 5-1. Ja, ja, ja, inderdaad, dat werd ik nog heel goed. Ja, dat waren allemaal van die momenten dat je eigenlijk in je geheugen gegrift staat en dat nooit meer weggaat. Ja, ja, ja, en het, van tevoren aan naar aanloop van die web, web, uh, wedstrijd had niemand ook echt het idee dat we konden winnen van de Europese wereldkampioen. Want uh, wij hadden toen op school een soort uh, weddenschap of zo en dan kon je iets winnen. En iedereen zette laag in, maar ik zei van uh, we winnen met 5-0. Uh, is dat bleek. echt zo? Ja, dat is echt gebeurd. <laughs> dat, uh, en wat heb je gewonnen? Ja, het was een pot met snoep. Ah, pot met en snoep. uiteindelijk gewoon uitgedeeld. Toch? Ja, ja, ja. Zo ben ik wel dan. Oh, je bent heel ja. sociaal. Ja. Ja. Had je okay. verder nog iets? Uh, nee, dat was hem. Nou, dan gaan we naar een plaatje luisteren. Coldplay. Viva la vida. game Coldplay met uh, Viva la vida. Ja, ze blijven gewoon doorgaan hoor. Ja, ze gaan <laughs> nog even door. Oh, nu is hij uh, nu is ja, weg. Ja, nu is hij weg. Uh, was er was nog een opmerkelijk berichtje afgelopen week. Want maandagmiddag werd het gasthuisplein afgezet omdat er op straat een handgranaat zou zijn aangetroffen. Al snel bleek dat het meeviel. Het ging om een speelgoedexemplaar. Het object werd gevonden voor de deur van Circus Sandvoort. De politie kreeg een melding en schakelde meteen een explosieverkenner in. Uh, aan de kant van het gasthuisplein werd de omgeving afgezet... maar na onderzoek bleek dat het om een speelgoedobject, namelijk een stressbal, bleek... in de vorm van een handgranaat. Deze kan worden gewonnen in de evenementenhal van Circus Zandvoort. Daar lag de handgranaat in diverse kleuren in de fritrine. Een medewerker van de speelhal heeft laten weten dat de handgranaat uit de schappen wordt gehaald... Uh, alle getuigen mochten na afloop even in de bal knijpen om de ontstaande stress te komen. Ja, en het is niet eens in april, moet je nou gaan. Dat, dat, probleem, dat heb ik natuurlijk toegevoegd. Ja. Oké, okay, dan. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze donderdag grijs en bewolkt en vanochtend is het nog mistig. De wind waait zwak uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen is het opnieuw bewolkt en in de middag is er kans op wat lichte regen. De temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Zaterdag is het bewolkt, maar soms breekt ook even de zon door de wolken. Het blijft droog en het wordt bij weinig wind wederom 6 graden. Zondag begint, weer, begint het weer met mist. Nadat dit is opgetrokken, volgt een bewolkte dag. Het blijft tot ver in de middag droog, maar daarna volgt vanuit het westen regen. De zuidenwind wordt zuidwest en neemt toe naar matig, boven land en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar zo'n 9 graden. Volgende week is het zacht en onstuimig. De temperatuur stijgt naar zo'n 10 tot 11 graden. Maandag kan het zelfs boven de 12 graden uitlopen. Verder is er elke dag kans op regen en blijft het wisselgevallig met veel wind. Hallo Bob, met Sweet Sunshine. Hallo, nog even een knal erachteraan ook. Ja. <laughs> Hij wilde niet meer stop. Jij mag weer. Oh ja, ik heb nog een, uh, een liedje uitgekozen, meegenomen. Ik uh, was vorige week vertelde ik dat ik uh, naar een concert ging van uh, Inhaler. Dat is een Ierse band. En de, de hoofdzanger van de, dat bandje is uh, de zoon van een zanger van U2. Dus uh, die weet wel van zingen, zeg maar. En uh, zijn band Inhaler heeft uh, deze week een nieuwe single uitgebracht. We Have to Move On heet die. En daar uh, wilde ik even naar luisteren. Hartstikke goed. Hier gaan we. Was inhaler. We have to move on. Ja, mooi toch? Mooi. En dat heb jij live gezien. Of wat is uh, nou, dit? Het nieuwe nummer. Uh, dat is volgens mij niet helemaal volledig voorbij gekomen. Maar ze probeer, testen wel wat nieuwe dingen uit ja, mij, ja. tijdens het concert. Maar was het en, goed? Uh, ja, klonk heel goed. Ja, ja. Nou, en uh, Ze hebben sowieso tot nu toe vijf nummers zelf gemaakt. Dus uh, ze zijn echt nog net pas begonnen. Ja, nou. Maar het heeft wel een beetje de. Stijl van YouTube. Ja, inderdaad. Uh, ik herken die bono een beetje. Maar het ja. was een zoon. Ja, het was een zoon inderdaad. <laughs> uh, ik heb nog even wat nieuwtjes over de afvalinzameling gaat namelijk veranderen. Per 1 februari 2020 neemt Spaarne Landen de afvalinzameling van huishoudens in gemeente Zandvoort over van inzamelaar GP Groot. Vanaf deze datum kunt u bij Spaarne Landen terecht voor het maken van een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. ...of elektrische apparaten. Inwoners kunnen grof huishoudelijk afval zoals meubels, vloerbedekking en huisraad... ...zelf wegbrengen naar de Milieustraat in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van de gratis aanhangservers van Spaarne Landen. Daarnaast kan het grof huishoudelijk afval ook kosteloos door Spaarne Landen worden opgehaald. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via de website of telefonisch via de klantenservers. In de afvalwijzer die huis aan huis is verspreid... staan ook de aanbiedregels over de hoeveelheid grof huisvouw... dat kan worden aangeboden, hoe het kan worden aangeboden... en wanneer en waar het kan worden neergezet. Digitale afvalwijzer, de afvalwijzer is ook digitaal te raadplegen. Op afvalwijzer.spaarlanden.nl staat informatie over in welke container welk afval hoort... wanneer afval aan huis ingezameld wordt... En hoe het afval kan worden aangeboden. Ook is de Spaarlanden Afvalwijzer-app beschikbaar. Sparenelanden zelf is op werkdagen tussen 8 en half 5 uur bereikbaar via de klantenservice en via telefoonnummer 023-7517200 of via infoetsparenelanden.nl. Uh, dan nog een nieuwtje over het Watertorenplein. Want we kwamen vorige week met uh, nieuwe plannen van de VVD en OPZ en. PVV. Uh, daarvoor is een extra commissievergadering ingelast. Uh, de nieuwe vaststellingsovereenkomst Watertorenplein... waar de Zandvoortse Courant vorige week over publiceerde... komt komende dinsdag in een extra ingelaste commissievergadering. Aansluitend staat dezelfde avond nog dus... de reguliere raadsvergadering van dinsdag 28 januari gepland. VVD, OPZ en VV, uh, PVV hebben vorige week een voorstel gedaan met nieuwe kaders... voor de herontwikkeling van het Watertorenplein. Het stuk wordt volgens griffier Gideon van der Riel momenteel voorzien van commentaar door het college... en zal vervolgens tijdig naar de Raad worden gestuurd. De raadsagenda bevat twee hamerstukken... en een hamerstuk met stemverklaring. Die staan sowieso op de agenda. De verordening elektronische kennisgeving... en de wijzigingsverordening van de APV... ...om te komen tot een verbod op zichtbare kennisgeving en de en uitingen van verboden organisaties. De verkoop van de Eneco-aandelen is in principe ook een hamerstuk... ...maar daar moet nog wel een stemverklaring bij worden genoteerd. De vergadering begint aanstaande dinsdag om half acht... waarna de raadsvergadering om half negen gepland staat. Wij van ZFM zenden deze vergaderingen live uit. Tot zover. Nou... Hartstikke goed. Wij gaan luisteren naar God en Cream. Weet je wie dit zijn? Uh, als je hem aanzet, denk ik wel dat ik. Nou, dat, dat zijn leden van vroeger van de Ten cc Ik denk dat je die ook wel kent, dus niet. We gaan luisteren. We gaan luisteren. <hums> Make me one. Denk je dat een plaat afgelopen is? Nee, dan komen ze nog een keer terug. We kunnen er geen genoeg van krijgen, die jongen. Ze gaan maar door. <laughs> ja, de, de radioring komt er weer aan. De grootste prijs natuurlijk in de radiowereld. En Brank, Bram Krik is natuurlijk de laatste tijd helemaal bekend aan het worden op dat gebied. En uh, uh, hij heeft nogal kritiek gekregen van Rute Wild. Maar daar heeft hij met spot op gereageerd. Uh, Radio-DJ Bram Krik heeft met een spottend filmpje gereageerd op de kritiek die Rute de Wild uh, afgelopen week uitte op de genomineerde, uh, genomineerde voor de Gouden Radioring. De Radio 2-DJ uh, stoort zich behoorlijk aan collega's die stemmen werven voor de prijs en clashte clash daarover gisteravond uh, of van de week al met Marike Elsinga in RTL Boulevard. Maar ook de Bram Krikker zelf heeft daar op een uh, leuke manier op geantwoord. En dat is te zien op zijn uh, Twitter en uh, andere social media. Even kijken, hebben we dan verder nog iets wat ik nog even kan vertellen? Nee, heb jij nog iets, Hans? Nee, ik heb, uh, ik heb helemaal niks meer. Dus dan gaan we luisteren. We gaan Na, luisteren. Naar de nits. Ja, de nits. Daar, daar komen ze. Nesco. En onze collega Roy die heeft nog net op het, uh, op het scheiden van het uur is hij nog uh, aankomen schuiven. Ah, heb jij heb ah, ook nog wat te vertellen eigenlijk, Roy? Ja, nou, ja, jullie hadden het net even over de kinderdisco. Ja. En uh, ja, de kinderdisco komt er weer aan. Ik ga er niet te veel over vertellen, want dan heeft goedemorgen Zandvoort het gegeven verhaal al meer natuurlijk uh, komende, komende zaterdag vanaf 10 uur. Ja, maar je mag wel een beetje reclame maar voor ja, jezelf maken. Maar inderdaad, de kinderdisco komt er weer aan. Uh, dat is 31, uh, vrijdag 31 uh, Januari. En um, vanaf 7 uur uh, is het altijd hartstikke gezellig. Een kaartje voor Kinderdisco kost 3 euro, inclusief uh, snoepjes en uh, chips en drinken. Ja, is druk, is, druk altijd uh, trouwens. Is, uh, hartstikke lekker druk altijd. Ja? Dat brengt ook het volgende onderwerp. We zoeken vrijwilligers bij de Kinderdisco. En um, ja, bijvoorbeeld, hè, Jelmer is er zeker ook bij de uh, komende keer, dus dat is hartstikke leuk. Maar uh, ja, we zoeken vrijwilligers. Vanaf 16 jaar kan je vrijwilliger worden. Uh, en we zoeken ook vooral volwassen vrijwilligers ook. En wil je dat nou... worden? Uh, stuur dan even... een e-mailtje naar info, aapstaartje... roy van Buringen met dubbelu.nl Dan heb ik ook nog... de andere iets uh, leuks, want... Uh, eind februari is er weer... kindercarnaval... in Theater de Krocht. En dat is altijd een heel leuk evenement. Daar komen altijd best wel wat kinderen op af. Meestal tussen de 80 en 100 kinderen. En uh, die Janop draait dan weer... en we hebben een leuk optreden van Klaam Didi... En het is hartstikke leuk. Maar het kost centjes, Hans. En ja. uh, laat jij nou uh, uh, je portemonnee willen trekken. Uh, grap. <laughs> maar uh, nee, wij zijn op zoek naar uh, sponsors. Heel subtiel. En uh, je kan uh, sponsor worden vanaf 50 euro. Particulier, maar ook uh, qua bedrijf zijnde. En um, daartegen krijg je een beetje reclame terug. En uh, eigenlijk sponsor je gewoon het, het, het leuke en het gezellige evenement. En ook uh, ja, dat, dat, je, dat we als organisatie wat meer... Uh, kunnen doen. En wil je nou sponsor worden van de kindercarnaval? Stuur dan een e-mail naar info.weer, daar heb je hem weer. info.royvanburingen.nl uh, Of loop bij de Theater De Krog binnen en laat weten dat je graag sponsor wil worden van kindercarnaval. Ja, hij neemt gewoon het, neemt gewoon het programma over. Hè? Heb je dat hoor? Ja, dat is toch weer een <laughs> beetje... Ja, het is vragen donderdag. een vragen. en ik je gooit er is een muntje in en, en de praat door. Ja, de zaterdag praten we verder, toch? Jij wou wat laten horen, geloof ik. Uh, ja, we hebben nog even een klein nieuwtje. Want afgelopen jaar kwam natuurlijk, waar iedereen lang op wachtte Game of Thrones het laatste seizoen uit. Dat viel een beetje tegen, weet iedereen. Want het, de, de hoofdpersonages kregen een beetje een tegenvallend einde. Uh, ze werden... Uh, op een uh, rare manier, zeg maar, uit de serie uh, geschreven. En daar nog de korte reactie op uh, van de mensen toen. Maar nu is er een nieuwtje over. Op papier wordt het, uh, wordt het verhaal aangepast. Uh, nog een kort fragmentje daarover. Ja. I feel like I wasted the last three years, pretty much. It was shit. Wat was het? Shit. shit. Wat vond je ervan? Ik vond het wel een hele gave aflevering. Het was wel... Um... Na afgelopen vijf afleveringen dacht ik wel van oké, okay, hoe gaan ze dit ooit rechtzetten? Maar ze hebben het wel aardig recht kunnen zetten. Hoe gaat het? Depressief. <laughs> nee, het, het gaat wel. I feel like I wasted the last three years, pretty much. It was shit. <laughs> um, well, that's quite an opinion. Yeah, it wasn't the best at all. I mean, if you haven't liked this the last five episodes, you're definitely not going to like this one. Hij was shook Laten <laughs> we het daarop houden. Ik weet het niet. Ik heb echt heel veel gemixte gevoelens. Ja, dat was even een kort fragmentje. Maar inderdaad, mensen hebben dus al jaren naar die serie gekeken. En dan viel het vorig jaar zo enorm tegen. Maar ze gaan het nu op papier uh, aanpassen. Niet meer met de coole effecten en zo, maar op papier. Nou, ik ben benieuwd. Dus, ja. <laughs> Oké, <Okay, laughs> nou we gaan naar, het, ik denk, het laatste plaatje. Ja, dat was het weer. Ja, leuk het was. Van een hartst... keer met jou. Ja, nou, hartstikke leuk. Ik ja. vond het jou jou heel leuk. In ieder geval bedankt.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 En ik zelf ben er weer woensdag. Ja, ja, Hij neemt het zo over hier hoor, als je niet oppast. Goed, in ieder geval een heel fijn weekend. Het is wel vroeg, maar toch een fijn weekend. Ik ben hier blauwe dag. Blauwe dag. Laten we dansen tot de morgen. En de lucht weer opengaat.